Middernacht. Het is woensdag 17 augustus. Martijn van Beek met het NOS Journaal. Minister Hille van Defensie erkent dat er logistieke problemen zijn geweest bij de missie in Kunduz. In de opbouwfase is de praktijk vaak weerbarstiger dan de planning, schrijft Hille in antwoord op kamervragen. Militairen in Kunduz hadden het tegenover de NOS over een logistieke puinhoop. Hille geeft toe dat er mankementen waren aan vliegtuigen waardoor materieel niet naar Afghanistan kon worden vervoerd en dat overvliegvergunningen later kwamen dan gedacht. Frankrijk en Duitsland willen een speciaal bestuur voor de landen met de euro. President Sarkozy en bondskanselier Merkel zeggen dat de huidige crisis dat noodzakelijk maakt. Het economisch bestuur moet bestaan uit de regeringsleiders... onder voorzitterschap van EU-president Van Rompuy. Een man die zaterdag was ontsnapt uit de gevangenis de Kruisberg in Doetinchem is weer opgepakt. Hij had zich verschanst in een tuinhuisje in Silvolde, in de Achterhoek. De politie kwam de man op het spoor dankzij een tip. De gedetineerde van 32 wist zaterdag uit het gevangenisgebouw in Doetinchem weg te komen en de omliggende gracht over te zwemmen. Hij zat een korte straf uit voor een lichtvergrijp. Een vrouw uit Zoetermeer heeft ernstige brandwonden opgelopen nadat ze in aanraking was gekomen met een bijtende stof. De vrouw van 28 is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 38 uit Den Haag die met de vrouw in een huis in Zoetermeer was is aangehouden. De politie zoekt nog uit of er een ongeluk is gebeurd of dat er opzet in het spel was. De vrouw heeft nog niets kunnen zeggen. FC Twente heeft in de playoffs om de Champions League thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Benfica. Al na zes minuten kwam Twente op voorsprong door de Jong, maar een half uur later hadden de Portugezen twee keer gescoord. Pas tien minuten voor tijd maakte Ruiz de gelijkmaker. Volgende week is de beslissende wedstrijd in Lissabon. Het weer, een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Overdag eerst bewolkt en kans op regen. Smiddags droog en hier en daar zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Gaza Luna. Frank Dumas. Het afgelopen weekend zag ik op zee een opmerkelijke scène. Voor de kust bij de Hoek van Holland hing een gele traumahelikopter boven een zeeschip. En hoe we ook ons best deden met een uh, verrekijker, we konden niet zien wat er gebeurde. Maar één ding is duidelijk, er was wat ernstigs aan de hand. Goedenavond, welkom bij de zomereditie van Kazaluna. Op onze site kazaluna.ncv.nl kunt u meer lezen over de gesprekken die we in deze periode herhalen vandaag en de rest van de week. Eind maart waren een piloot en een arts van een traumahelikopter te gast in dit programma. Ons land was relatief laat met het invoeren van de vliegende noodhulp... maar nu behoren we tot de internationale voorlopers. Waarom? Omdat nachtvluchten nu in het hele land zijn toegestaan sinds kort. Luister u naar een gesprek van Helco Span met uh, Jens Valk. Jens Valk is een arts op een traumahelikopter en met Daan Remi, een piloot. En aan de piloot de vraag wanneer hij voor het laatst in actie is geweest. Afgelopen zaterdag op zondagnacht, zeg maar, heb ik gevlogen. Vanuit? Vanuit Volkel. Dus dat is het station waar we al een paar jaar nacht vliegen. En daar heb ik drie inzetten gevlogen in die nacht. Welke inzet uh, is het meest succesvol verlopen? Ja, dat hangt altijd af van het perspectief waar je mee naar kijkt, zeg maar. Vanuit het vliegerperspectief waar is allemaal succesvol, want ik zit hier, maar veilig teruggekeerd. Ja, de medische kant van het verhaal is natuurlijk wat anders. Ik weet nog niet hoe het met alle patiënten is afgelopen die we de afgelopen zaterdagnacht hebben gezien. Kun je een voorbeeld geven van een van die vluchten die veel indruk op je gemaakt hebben? Ja, er zijn heel veel vluchten die heel veel indruk uh, gemaakt hebben. Maar en nu, als, als we het over afgelopen zaterdag hebben? Als we het over afgelopen zaterdag hebben, ben ik uh, midden in de nacht... Uh, zeg maar, om vier uur s'nachts in de buurt van een discotheek geland. Omdat daar een, uh, een jong meisje was aangereden, zeg maar. Ja, en eigenlijk alle ongevallen waar kinderen bij betrokken zijn... maken eigenlijk nog wel meer indruk dan uh, de normale ongevallen waar we bij komen. En dat meisje was er ernstig aan toe? Dat was er heel ernstig aan toe, ja. En dan gaan jullie daar naartoe om medische assistentie te kunnen verlenen? Nou ja, ik ga er naartoe om de dokter daar te brengen... Ja. en die gaat vervolgens medische assistentie uh, verlenen... want uh, daar zit wel een redelijke uh, ja, um, taakscheiding in. Uh, dus de dokter zorgt voor de patiënt en ik zorg voor de dokter... zeg ik altijd maar, daar komt het op neer. Ja. Ja. Ben je dan niet heel nieuwsgierig hoe dat meisje uh, na jullie ingreep vergaan is? Uh, ja en nee. Uh, aan de ene kant wel. Aan de andere kant probeer je dingen ook los te laten... Want je ziet natuurlijk door de jaren heen zoveel patiënten, nog zoveel ongevallen waarbij je komt. En ja, als je er allemaal um, achteraan moet gaan, zeg maar hoe het daar uiteindelijk mee afgelopen is, heb je daar bijna een dagtaak aan. Um, pl ja, plus het belast jezelf natuurlijk ook. Uh, ja. Alle. Want er zijn natuurlijk een heleboel uh, ongelukken die niet zo goed aflopen. Als je dat allemaal met je mee moet slepen, dan ja, raakt de bovenkamer ook een keer vol. Ja, je ziet veel mensen die er ernstig aan toe zijn. Ja, ja. dat hoort bij dit werk. Ja. Jens, Jens Valk, uh, wanneer ben jij voor het laatst in inzet geweest? Ja, dat is een hele pijnlijke. Dat is voor mijn uh, skivakantie uh, geweest. En uh, dat is al, een, uh, even kijken, in, in februari is dat uh, geweest. En uh, op uh, mijn uh, skivakantie uh, uh, ben ik na 2,5 dag van de zwarte piste afgedonderd. En ben ik uh, eerst met de banaan uh, en later met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. En sindsdien. Uh, <laughs> Uh, mag ik even twee of drie maanden niet uh, vliegen. Dus uh, ik zit eigenlijk een beetje hier uh, ja, half half. En waar is het goed voor je, die helikopter? Wat ja, kun jij het, beoordelen? Ja, nou het is, was een hele bijzondere ervaring om dat nu een keer als uh, patiënt uh, mee te maken. En uh, dat je denkt ook van: oh ja, oh, oh. Dus uh, als iemand zegt tegen jou: van uh, nou even op je tanden bijten, dat komt allemaal goed. Uh, dan weet je nu uh, hoe dat ongeveer voelt, uh, dat uh, tanden bijten. Het is, uh, ja, is heel bijzonder. Maar de zorg was goed, ook in Oostenrijk. En uh, wat dat betreft uh, was ik zeer tevreden. Nou ja, en je eigen laatste inzet, dat was dus voor die uh, wat ongelukkig voorlopige ja, Nou, dus Dat is al wat langer uh, geleden, maar uh, een van die uh, uh, laatste. Uh, inzetten in, in die dienstenweek is uh, geweest ook een kindje wat uh, ja, heel ernstig eraan toe was. En wat we uiteindelijk nog uh, reanimerend naar het ziekenhuis hebben gevlogen. Wat was er met dat kindje aan de hand? Ja, de, dat kind was heel erg uh, ziek. Uh, we we hadden ook al uh, vanaf de geboorte zeg maar, een, een onbegrepen stofwisselingsziekte. En uh, ja, dat kind uh, is slechter en slechter geworden. Heeft een luchtweginfectie erbij gekregen. Uiteindelijk, toen we in het ziekenhuis aankwamen, moesten we stoppen. Omdat we toen ook echt uh, met z'n allen bij elkaar geconstateerd hebben... dat het kind uh, eigenlijk overleden was. Nou, daarna heb je dan uh, nog een nazorg met de ouders. en uh, Ik heb ook nog een terugkomgesprek uh, met de ouders dan uh, vaak. En hoe ga jij dan naar huis? Nou, dan, dan, dat, dat laat je natuurlijk uh, niet los... Uh, uh, in die zin dat je, dat je daar nog best wel even over nadenkt. Dat je ook als je thuis komt uh, wel even weer naar je kinderen en naar je eigen mm. situatie kijkt. En er dan bij blij mee bent dat, het, uh, ja, dat, dat die gezond zijn. En uh, daar ben je dus wel extra zuinig op. Hè? Het, uh, ik denk altijd, uh, mijn kinderen hebben het niet echt getroffen met zo'n vader. Want ze mogen niet paardrijden, ze moeten oppassen in het verkeer enzovoort. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je, ja, wat je ook in die zin ja. mee naar huis neemt. Ja, ja. En aan de andere kant, weet je wat Daan ook zegt... je probeert het wel ook los te laten... omdat je ook uh, in, in je professie, in je, in je beroep gewoon verder moet. En uh, dan moet je het ook af, van je af kunnen zetten. Ja. Want anders dan, uh, ja, loop je op een gegeven moment vast. Ja, en dan kun je ook dat werk niet meer, uh, niet meer doen. Er ja. staat een antwoordapparaat te knippen, de heren. Er is één nieuw bericht... Nieuw bericht. Welkom, Frank hier, je praat met een piloot en een arts... die beide werkzaam zijn op een traumahelikopter. Ze hebben ook wel eens samen gevlogen, begreep ik. Maar kunnen ze elkaar's sterke punten eens beschrijven? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Nou, huisgenoot Frank Dumors, jullie hebben inderdaad ook samen uh, gevlogen... op die traumahelikopter. helikopter. Uh, daarom bij jou te beginnen, wat zijn de sterke punten van uh, Jens, van Jens Valk? Jens is enorm gedreven. En hij leeft voor zijn vak... Nou, mooi kan je het niet hebben als arts lijkt me. Nou, hij doet alles met volle, met, vanuit zijn volle overtuiging. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Gedreven mens. Mooier als patiënt kun je het ook niet hebben trouwens dan. En, en Jens, daar, Remy? Daan is een ontzettende professional die enorm gedreven is. En dat op een hele professionele manier doet. Het klinkt heel saai, maar de overeenkomsten zijn denk ik uh, heel erg uh, ja, hetzelfde. Die gedrevenheid heb je nodig ja, om dit vak uit te kunnen oefenen. Ja, en, en ook de vasthoudendheid om. Uh, in, in situaties, zowel in de situaties in de praktijk, maar ook in het, uh, in het regelen. In, in je functie als, uh, hè, zoals Daan en ik die hebben. om uh, nou ja, vast te blijven houden aan je, aan je opgaven. en je niet te laten uh, teleurstellen en tegenhouden door eens een keer een tegenvallen. Mm -hmm. Die vasthoudendheid en die, die vastberadenheid, uh, ja, die. Uh, die, die hebben we denk ik wel beide. En die, ja. dat heeft Daan op een hele professionele manier. Ja, dat herkennen jullie bij elkaar. Twee vastberaden, uh, vasthoudende mannen te gast in Kazaluna uh, vannacht. Uh, Jens Valk <laughs> ja. en Daan Remy, arts en, en piloot. En samen ook regelmatig dus te vinden aan boord van een van de trauma-helikopters. Ja, die trauma-helikopter is dus sinds 1995 uh, in de lucht. Um, maar eigenlijk is het nog maar sinds kort... dat er ook s'nachts gevlogen uh, mag worden met die trauma-helikopter. Waarom heeft het zo lang geduurd, Daan... voordat die trauma-helikopter dag en nacht de lucht in mocht? Nou, het gaat er in de eerste plaats om dat we mensen moeten overtuigen dat het, ook, dat het zin heeft en dat het kan. Um, daarvoor is in 2006 een onderzoek gestart. En dat onderzoek is in volkoel cool gestart, zeg maar. Hebben we een jaar lang gevlogen. Eerst de mensen opgeleid en een stukje voorbereidingstijd aan vast. Ja. Daarna zijn we gaan vliegen. Hebben we een jaar lang hebben we daar inzetten gedaan, 24 uur per dag. Dat is geëvalueerd. Nou, zo'n evaluatie duurt ook weer een tijd. Voordat dan uiteindelijk daar weer besluitvorming op gepleegd wordt. En dan zijn we weer een tijdje verder dan moet er beslissing genomen worden van hoe gaan we, hoe gaan we verder. Um, ja, En dan zit je met het hele basale punt dat het opleiden van het nachtvliegen... Uh, willen we ook nog doen op een tijdstip, zeg maar. Uh, niet net als nu, maar dat, uh, dat we de, de mensen niet allemaal wakker maken. Zeker omdat we ook op en rondom uh, ziekenhuizen moeten vliegen in onze opleiding. Beperken we dat tot op de avond. Ja, en in juli, zeg maar, is het natuurlijk uh, vrij licht om 11 uur s'avonds nog. Dan heeft het nog niet zoveel zin om met die Night vision Goggles te trainen. Dus zijn dat we zijn uiteindelijk. De, de, de dat zijn de nachtkijkers. Dat zijn de nachtkijkers die we gebruiken. Ja, sorry. En uh, daar zijn uiteindelijk. Uh, zijn we zo in de winter, zeg maar, van 2010, 2011 uh, beland, waar we nu zijn. Ja, dat klinkt ook een beetje alsof het een, een, een praktische afweging was. Of, of uh, uh, de, de, de baten wel uh, voor de kosten uit zouden gaan, als het ware. Maar er was ook een hele discussie. of het niet te risicovol zijn zou zijn. Je hebt het al over die geluidsoverlast gehad ook, maar het grote discussiepunt was, kan het wel, is het wel verantwoord om s'nachts te gaan vliegen? Ja, nou ja, Nachtvliegen op zich is verantwoord. Dat doen we eigenlijk over de hele wereld. Nederland neemt in die zin een beetje een uitzonderingspositie in, en dat we zeggen van nou, nachtvliegen op zich, hè, met een blote oog zeg maar, eh, dat vinden we in Nederland, vindt men on onveiliger. En het is in Nederland ook verboden. Ja. Voor, voorbehouden aan politie, militairen en eh, ondertussen ook aan de traumahelikopters, zeg maar. Het echte risico van de traumahelikopter van de vlucht... zit er natuurlijk in de landing. En dat komt omdat die landing op een on, voor ons onbekende en onvoorbereide... en ongedocumenteerde uh, plek uh, plaatsvindt. Want hoe gaat dat? Uh, jullie krijgen een melding, krijgen, dan stijgen jullie samen op. Want er gaat ook nog een verpleegkundige mee, hè, ja. toch? Ja. Uh, dus met z'n drieën zitten jullie in een helikopter... en je weet bij wijze van spreken niet waar je naartoe gaat. Je weet dat het in de buurt van Oorschot is, ik zeg maar wat. Nou, maar krijgen, hoe, wat, waar? Geen idee. Nou, we, krijgen, we krijgen een melding zeg maar, met, een straat en een, uh, met een straat en een plaatsnaam. Dat voeren we in in onze navigatiecomputer. We kijken ook wel eens op Google zeg maar, om een beetje een idee te hebben van waar we ongeveer terechtkomen. Maar ja, we willen zo snel mogelijk in de lucht zijn. En overdag proberen we dat binnen twee minuten te redden. Dus dan hebben we niet heel veel tijd om daar aandacht aan te besteden. De aandacht die we nodig hebben om het veilig te maken, die besteden we liever op de locatie zelf. Want veel informatie op kaarten, maar ook op dingen als Google Maps, ja, die is gewoon verouderd. Je moet altijd naar de plek toe om te kijken van, kan ik hier veilig landen? En we hebben natuurlijk met de helikopters uh, gevaren als uh, hoogspanningen, uh, mobiele gsm-masten, uh, ja. uh, dat soort zaken. Maar die zie je s'nachts een stuk minder goed? Die zie je s'nachts een stuk minder goed. En dat is misschien ook wel een van de redenen van waarom het langer geduurd heeft voordat we in Nederland zijn gaan nachtvliegen met die traumahelikopters. En we hebben echt gewacht, zeg maar, totdat we konden beschikken over die uh, helderheidsversterkers waar we mee vliegen, om dat zo veilig mogelijk te doen. En wat doen die helderheidsversterkers? Die helderheidsversterkers die versterken restlicht, zeg maar. Dat is een uh, mooi klein stukje uh, elektronica. In feite komt er een foton, een, een lichtdeeltje, komt binnen in het apparaat. Dat wordt omgezet in een elektron. Die elektronen worden in een buisje heel, veel, heel vaak versterkt. Ongeveer 25.000 tot 30.000 keer. 30.000 keer. Ja, en ja. die worden dan vervolgens weer uh, omgezet in fotonen... middels een. Uh, een televisieschermpje waar de vliegerijk naar zit te kijken... wat er recht voor zijn oog zit. Maar goed, dat gaat allemaal, denk ik, dan nog goed. Tot vlakbij de straat waar je moet zijn. Dan moet je gaan landen. Uh, heb je dan ook nog wat aan, aan, aan die apparatuur? Ja, dat is juist het moment waarop je er wat aan hebt. Zeg maar. Op het moment dat wij van A naar B vliegen, om het zo maar eens even te zeggen... vliegen we op grote hoogte. Mm -hmm. Daar hebben we die nachtkijkers... Eigenlijk niet nodig. Die hebben we met name nodig voor de landing. Omdat we die obstakels die we in het donker met het blote oog niet kunnen zien... Ja, toch willen waarnemen om die veiligheid van die landing te waarborgen. En inmiddels werkt die apparatuur zo goed dat jullie zeiden... ja, het kan, het is verantwoord. De staatssecretaris was daar nog niet zo heel erg van overtuigd. Staatssecretaris Atzma van Infrastructuur en Milieu. Uh, uiteindelijk heeft hij toch toestemming gegeven... Uh, want het is pas sinds uh, februari dat in Amsterdam en Rotterdam... ook s'nachts gevlogen mag worden. Groningen, bij jou Jens, uh, volgt dus binnenkort. Uh, hoe hebben jullie hem daarvan weten te overtuigen? Nou, dat is ons eigenlijk niet gelukt. Want de, dat heeft meneer Baksteen gedaan. met de, Baksteen, de, de, de, de luchtvaartdeskundige? De luchtvaartdeskundige met zijn team van de degas, zeg maar. Die hebben een, een vergelijkend onderzoek gedaan, om het zo maar eens te zeggen. Uh, en die zegt eigenlijk hetzelfde als wat, uh, wat wij ook hebben geprobeerd te zeggen. Maar wij zijn belanghebbende uh, in deze discussie ook. Uh, wij hebben altijd gezegd, je kan veilig vliegen op zo'n helikopterdak... Uh, je kan veilig vliegen op een vliegveld. En het risico zit er natuurlijk in de landing buiten. Dat risico ondervangen we met die, na met die nachtkijkers. Maar goed, het heeft even wat, uh, wat tijd en moeite gekost... om de staatssecretaris daarvan te overtuigen. Maar gelukkig is het toch gelukt. Ja, het is gelukt. Uh, Groningen gaat als laatste de ja. lucht in. Figuurlijk dan toch althans. Uh, jullie zijn daar nu uh, aan het trainen, uh, Jens. Je bent Klopt. aan het ja. trainen met de trauma-helikopters. Uh, met de nachtvluchten. Lifeliners worden die helikopters ook wel toepasselijk genoemd trouwens. Uh, hoe trainen jullie daarvoor? Voor? Nou, wat je hebt is eigenlijk dat de helikopter die wordt overdag gebruikt om gewoon inzetten te doen. En uh, in de huidige uh, situatie, zoals we die tot voor kort kenden, hield je eigenlijk bij uh, zodra het donker was. Hè? UDP heet dat, Uniform Daylight Period, uh, als ik het goed zeg. Moet uh, maar even naar Daan kijken. Maar uh, ja, daarna, dus na zonsondergang, moet je dan stoppen. Uh -huh, uh -huh. En uh, wat we dan doen is dat we dan gaan uh, de helikopter uh, klaar gaan maken voor de nachttraining. En dat uh, de piloot, die eerst een hele training hebben gehad op uh, vliegveld Lelystad... maar nu vanaf het station waar we straks gaan uh, vliegen, dat is bij ons op het vanaf het ziekenhuisdak... Uh, die gaat met uh, de verpleegkundigen en een arts achterin die meekijkt, uh, gaan ze dan uh, bepaalde routes... Uh, in bepaalde uh, plekken gaan ze afvliegen. soort verkenningsvluchten. Te, een soort verkenningsvluchten, zodat je gewend raakt aan uh, het kijken met die nachtbril. En ja, wij als, als artsen zeg maar, zitten achterin. Hè. Wij, we zijn eigenlijk om, de, om naar de patiënt toe te gaan. Of om de patiënt in de helikopter ook mee te nemen soms. Uh, uh, maar dan ben je achterin uh, bezig en we zijn dus niet met het vliegwerk zozeer bezig. Nee, dat is voor de piloot. Dat is, ja, maar we hebben de, in de training eh, krijgen de artsen wel uh, de gelegenheid om ook zo'n helm met zo'n uh, nachtkijker op te zetten. Nou, ik heb dat afgelopen maandag uh, voor het eerst uh, mogen ervaren. En dat is echt fenomenaal uh, als je dat ziet. Je komt in een soort uh, science-fiction uh, scène, kom je terecht, waarbij je een enorme sterrenhemel ziet. Omdat natuurlijk al die kleine sterren, die worden ja. allemaal uh, versterkt weer door, uh, door die kijker. Nou, je weet echt niet wat je ziet. Ja. En krijg je ook meer vertrouwen in een veilige afloop van de landing? Ja, ik, ja het is heel gek hè, want uh, heel veel mensen vragen dat van, vind je dat niet ontzettend eng? Ja. Ik heb, als ik zie hoe uh, die piloten en die verpleegkundigen die als co-piloot eigenlijk uh, werken, hoe die getraind zijn, dan heb ik daar het volste vertrouwen in. Uh, een aantal mensen vinden het interessant om mee te kijken, maar ik heb zoiets straks van uh, die helikopter. Dat is voor mij een instrument een hulpmiddel om mij naar die patiënt te brengen. En of ik nou in een auto stap of in een helikopter... ik stap misschien zelfs nog wel uh, liever in een helikopter... Uh, omdat je, als je kijkt hoe je af en toe ook uh, rijdt met de auto... en hoe je dan over uh, ja, moeilijke straten en ja, met ambulances, met, ja. uh, met die auto's... nou, dan uh, is dit een stuk uh, ja, uh, voor mijn gevoel veiliger. Ja, dat is een mooi vertrouwen. Dus het is niet alleen een kwestie van vasthoudendheid, va uh, vastberadenheid, maar ook van onderling vertrouwen, dat werk van jullie... Um, Daar wordt er nou al vaak een beroep gedaan op de traumahelikopters? Nachts, sinds het uh, op grotere schaal mag in Nederland? Ja. ja we zien in, uh, sinds 2006 eigenlijk uh, dat er behoefte aan is. Um, en er wordt, er, er wordt dus ook gevlogen. Het afgelopen jaar is er uh, in het tijdvak van 7 uur s'avonds tot 7 uur s ochtends... want dat is het tijdvak wat eigenlijk nieuw is mm -hmm, voor de inzet... Mm -hmm. waarbij het gedeeltelijk nog wel daglicht is... dat er in Volk ongeveer 500 inzetten waren... Um, en waarvan er ongeveer 200 waren, tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends. En dan is het toch gewoon echt donker. Ja, dus, uh... Het lijkt erop alsof uh, die helikopter ook s'nachts zijn uh, nut bewijst. Ja. En Kunnen jullie echt overal landen? Stel ik kukel van de trap op de oude gracht in Utrecht. Nou, wat we doen is, we beperken ons wel. Um, die nachtkijkers hebben, hebben ook hun beperkingen, zeg maar. dus we zoeken, we zoeken de extra risico's niet op. We hebben afgesproken uh, dat we niet landen in de bebouwde kom, anders dan op plekken die we van tevoren goed bekeken hebben. En daarmee bedoel ik, daar zijn we dan geweest, dus die hebben we te voet verkend en die hebben we goed gedocumenteerd. Dus als dit in Utrecht uh, van de dak en uh, van de trap afkukelt, dan landen we daar bijvoorbeeld in het griftpark. Dat is een plek die we goed kennen en daar, weten we, daar kunnen we veilig in en uitkomen. En dan staat daar een ambulance klaar om jullie snel naar die oude gracht te brengen? Ja, bijvoorbeeld. Of, of iemand van de politie of iemand van de brandruur. En Dat communiceren we dan ook van tevoren met de meldkamer die ons heeft ingezet... zodat daar ook geen vertraging optreedt in het vervoer. Want binnen hoe lang moeten jullie in principe uh, bij een patiënt kunnen zijn... of bij een calamiteit? Ja, kijk, de ambulances die kennen een, in Nederland die kennen een wettelijke aanrijdtijd van 15 minuten. Mm -hmm. En uh, wij zijn als mobiele medische teams zijn we een aanvulling en een uitbreiding van de ambulancezorg. Want wat er is het dus... kenmerkende van een uh, uh, mobiel medisch team? Waarin onderscheidt dat zich van een uh, uh, ambulancebemanning? Nou, zeg maar, de kern van de zaak is eigenlijk dat er op in een mobiel medisch team een medisch specialist uh, uh, zit... die specifiek is opgeleid voor uh, uh, medische handelingen op straat. En uh, dat is uh, bij de ambulance uh, zit uh, een, een chauffeur en een uh, ambulanceverpleegkundige. Nou, en in Nederland zijn die verpleegkundigen heel erg hoog opgeleid. Uh, dus die mogen ook al een hele hoop zelf in eigen, volgens strakke protocollen, mogen ze een aantal handelingen zelf doen. Dus als ik mijn been breek, dan mogen zij komen. Ja, maar bij de hele ernstige gevallen, uh, daar houdt ook uh, zeg maar de wettelijke bevoegdheid van een verpleegkundige op een gegeven moment op. En uh, daar uh, zeg maar, is de meerwaarde dan dat een arts zeg maar, de, ja, de volledige geneeskunde in de volle omvang mag uitoefenen. Dat, dus, jij, gaat het eigenlijk om. dus jij komt op de plek van bestemming en daar kun jij bepalen wat er op dat moment met de middelen die je hebt nodig is. Jij bent ja. anesthesioloog, dus je kunt een verdoving uh, ja. uh, toebrengen. Je kunt ook kleine operaties doen. Ja soms leven, uh, dat klinkt heel hef heftig, wij vinden dat eigenlijk wel meevallen. Maar bijvoorbeeld iemand met een ingeklapte long, door een ongeval, uh, doordat er een rib uh, gebroken is en in de long geprikt heeft of in de longvlies uh, geprikt heeft. Uh, dat zijn kleine uh, snee maak je dan, uh, waarbij het lucht wat vast zit in de, in de borstkas uh, kan ontsnappen. Uh, waardoor de long weer zich kan ontplooien. Nou, dat zijn uh, kleine chirurgische ingrepen die, dan, uh, die levensreddend zijn. En uh, die, kun je, die, die voeren we ook uh, als het nodig is op straat uit. Dus ja. eigenlijk is, is zo'n helikopter ook een soort uh, vliegend operatiezaaltje in die zin. Je ja. zei dat die wagens, die auto's, moeten er binnen een kwartier kunnen zijn. Ook ja. die wagens met die uh, medische mobiele teams aan boord. De helikopter, ja, heeft dus die ook als... een maximum aanvliegtijd? Nou, we houden zeg maar uh, gemiddeld aan uh, een half uur. In een half uur moeten we er echt kunnen zijn dan heeft het nog meer waarde. Van melding tot, uh, Van melding tot, tot, tot uh, ter plaatse zijn. En natuurlijk zul je altijd een, uh, een gebied hebben in Nederland... een, een plek waarin dat uh, net spannend wordt. Uh, hè. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook uh, reëel zijn. Uh, de hoeveelheid helikopters, ambulances en, en, en mensen zijn niet onuitputtelijk. Dus nou, dan moet je uh, strategisch gaan kijken... Van waar, eh, vanuit welke plek kan je dat nou zo eh, goed mogelijk afdekken? Ja, straks praten we verder over uh, jullie ervaringen uh, aan boord van, uh, van die trauma-helikopter, de situaties die jullie aantreffen. De, de, uh, uh, ja, eigenlijk de manier waarop die trauma-helikopter... een vertrouwd gezicht is geworden in Nederland. Moet ik tot, misschien wel tot mijn spijt zeggen. He? Eigenlijk wil je die liever niet zien. Uh, maar eerst uh, gaan we muziek draaien die jij hebt meegenomen, Jens. Uh, muziek van een Duitse zanger, Gijnaad Maai. We hoorden hem net nog even in het oog. Natuurlijk horen we hem elke avond. Maar hij heeft ook een lied gezongen... wat eigenlijk op jullie lijf geschreven is. He? Ja, dat klopt. Ja, ik... Uh... Ik heb dat lied voor het eerst gehoord in Duitsland uh, met een uh, vaksymposium... waarbij uh, over uh, uh, moeilijke ervaringen uh, bij piloten werd gesproken. De psycholoog begon uh, de sessie uh, met dat lied. En dat is een lied wat Reinhard mij geschreven heeft... Uh, aan de hand van een waargebeurd uh, verhaal. En die zaal die was muisstil. En al die grote stoere piloten van het eerste uur... Uh, met hun snorren en hun uh, leren jackies aan... Die waren muistil en hadden de zakdoeken en de tranen. En, uh, en ja, ik, ik heb natuurlijk goed naar dat lied geluisterd. En als je dan uh, dat hoort, dan is het precies. Daar gaat het om. Ja, het is de inzet van, van de bemanning van een traumahelikopter. Uh, en en die, die mensen proberen een jongetje uit het ijs te redden. Hè? Ja. Lukt kind, het uiteindelijk? Uh, en, en uiteindelijk lukt het. En uh, ja, misschien is het, moet ik nu al vertellen hoe het afloopt. Zullen we eerst luisteren? We eerst even en voor luisteren. wie dan niet zo goed Duits spreekt, mag ik het straks vertellen hoe het afloopt. Yes, yes. Ja. Rijt dat mij. Die letzten einkaufen gemacht, de dienst geht heute bis kurz vor acht. Freitag, der 23. Dezember. Ein Blick aufs Vorfeld, es schneit, da draußen steht sie startbereit. Die Delta Hotel, Kilo Golf, November. Nachmittag nimmt seinen Lauf, der Doktor klart den Schreibtisch auf, der Flieger isst sein Wurstbrot mit Behagen. So haben die zwei oft gewacht, zusammen manchen Flug gemacht und noch mehr Zeit zusammen totgeschlagen. Der Wettermann sagt schlechte Sicht im Westen, Bremen ist schon dicht, minus vier Grad mit starken Niederschlägen. Um drei Uhr ist die Kaltfront hier, der Flieger streicht sein Brotpapier und faltet es bedächtig. Meinetwegen, der Doktor rumort nebenan, sucht Filtertüten, macht sich dran, Tassen zu spülen und Kaffee zu kochen. Aber der Notruf kommt vorher, am Ostufer Steinhudermeer, Meer, ein Kind ist im dünnen Eis eingebrochen. Der Doktor grummelt Tempomann, der Flieger lässt das Triebwerk an, ein Dutzend bunte Lämpchen sind zu testen. Und kaum, dass er den Tower ruft, hat er den Vogel in der Luft, quer übern Platz und auf dem Kurs nach Westen. Schon taucht er einem düsteren Grau, hier kennt er jeden Busch genau, jeden Schornstein, alle Hochspannungsmasten. Noch keine fünf Minuten sind verflogen, als er schon beginnt, sein Ziel in Bodennähe zu ertasten. Zweites Flugzeug, Phoenix 3, in 300 Fuß ist dabei, den See in größerer Höhe zu umkreisen. Um aus der besseren Übersicht der Golf November, die ganz dicht über dem Wasser schwebt, den Weg zu weisen. War da ein Schatten unter Mais? Die Golf November ist im Weiß von aufwirbelndem Pulverschnee verschwunden. Mars in Position 9 Uhr, da drüben links drei Meter nur, da ist es, ja sie haben es gefunden. Der Flieger setzt im Schwebeflug seine Maschine fest genug aufs Eis, um mit den Kufen einzubrechen Und hält sie dann in Maßarbeit wie festgeschraubt zwei Finger breit über den trügerischen weißen Flächen. Der Doktor wagt's und seilt sich ab, steigt auf die Kufe, viel zu knapp die Zeit, um Rettungsgerät zu besorgen. Kniet hin aus waghalsigem Stand, packt zu und hat mit sicherer Hand die kleine leblose Gestalt geborgen. Leistung und Steuerknüppel vor, die Golf November schießt empor und wieder ist sein Wettlauf um Sekunden. Und bald ist die kostbare Fracht behutsam versorgt und bewacht hinter gläsernen Kliniktüren verschwunden. Das war's, die Anspannung schlägt, um in Müdigkeit die zwei Stimmen rum. Keiner hat ein Wort herauszubringen. Während da drin mit aller Kraft all ihrer Kunst und Meisterschaft ein Dutzend Menschen um ein Leben bringen. 3000 Stunden auf dem Bock und immer noch der gleiche Schock Den hilft keine Gewohnheit überwinden. 1000 Einsätze und mehr und immer noch genauso schwer, sich mit unserer Ohnmacht abzufinden. Die Front ist da, ist dunkel schon und in der engen Wachstation sind bleiche Neonleuchten angegangen. Der Flieger füllt den Dienstplan aus, der Doktor sieht zum Fenster raus und ein Gedanke hält die zwei gefangen. Doch keiner, der das Schweigen bricht, die winzige Chance nur mehr nicht. Beide würden sie viel dafür geben. Und da zerreißt das Telefon die Stille in der Wachstation und eine Stimme sagt, das Kind wird leben. Der Doktor hängt den Hörer ein. Der Kaffee dürfte bitter sein. Egal, ich nehme ne Tasse, du auch eine. Der Flieger nickt von seinem Platz und schreibt Anlass Rettungseinsatz. Bijzondere voorkomnissen? geen. Golf november, dat was een Reinhard Mai. Een liedje meegenomen door Jens Valkjan. Jens is anesthesioloog, hij is leider van het medisch-mobiel team. Uh, mobiel medisch team, moet ik zeggen, in Groningen. Uh, schitterend liedje inderdaad. Het liedje vertelt het verhaal van, van een inzet, als het ware. Ja. En wat ik ook zo mooi vind... Als ik het heel kort mag vertalen. Um, die doktoren die, die, die, die, die bespreken eigenlijk het geval nauwelijks. Hè? Ze schrijven in een soort logboek geen bijzondere uh, uh, dingen gebeuren ja, vandaag. Het liedje eindigt inderdaad met de piloot in dit geval. Die schrijft uh, bijzonderheden geen. Terwijl eigenlijk natuurlijk in de essentie, als je uh, en zo ervaren red. we dat ook nog steeds. Als je een mensenleven redt, en zeker bij kinderen... Uh, dan, uh, ja, dan is dat een, een, een gigantische ervaring natuurlijk. Maar in een bepaalde routine zeg je dan... ach, dit was niet het Er was er eentje als zoveel. Ja, een prachtige tekst. Niet alleen Jens is te gast vannacht hier, ook Daan Remy is te gast. En Daan is piloot van een traumahelikopter. Hij geeft ook leiding aan alle andere piloten die actief zijn op die helikopter. Ja. Uh, Jens Valk, om even weer naar jou terug te gaan. Jij was in 1995 erbij toen die eerste traumahelikopter opsteeg. Jij was aan boord. Uh, ja. Bij welke gelegenheid was dat? We hebben in uh, 1994 zijn we zeg maar begonnen met uh, het experiment in uh, het fusiekhuis toen nog in, uh, in Amsterdam. Ik heb in uh, vuur mijn opleiding uh, gedaan en ben daar ook bij de opbouw van het uh, eerste Lifeliner 1 station uh, betrokken geweest. En dat is eigenlijk op uh, 1 mei 1995 van start gegaan. En ging je toen meteen ook de lucht in? 1 mei gebeurde er helemaal niets die hele dag, dus we hebben zitten wachten, maar er gebeurde niets. En 2 mei, uh, om kwart over 11.00, geloof ik, uh, gaat opeens de piepen. En we keken elkaar allemaal aan van, hé, hey, de piepen gaan uh, Oh, dit is de eerste inzet. En uh, nou, dan uh, klotst adrenaline uh, uit alle openingen. En ja. Uh, ja, zijn we in de helikopter gestapt. En zijn we naar uh, Wormerveer, uh, zeg maar uh, tussen Wessan en Wormerveer. Daar was aan het eind van de A8 een, uh, twee Japanners die op Schiphol een auto hadden gehuurd. Uh, die wisten niet precies uh, dat daar de A8 eindigde en die reden rechtdoor het kruispunt op. En uh, die waren daarmee onze eerste uh, slachtoffers die wij gingen behandelen. En? Hoe hebben ze het ervan afgebracht? Ja, ze hebben het allemaal overleefd. Uh, en wij ook. Uh, en uh, dat, dat is best mooi. Ook bijgekomen van de schrik ja. dat je deze de lucht in moest. Ja. Zag je meteen het nut van die trauma-helikopter? Ja ik, ik heb, uh, ja, ik heb een beetje een rare levensloop. Uh, maar uh, ik heb eigenlijk al tijdens mijn studie uh, geneeskunde... heb ik uh, vijf jaar partijen op, op een ambulance uh, gewerkt. Dus ik kende het ambulancevak al. Uh, van daaruit was ik ook al geïnteresseerd. En de anesthesiologie lag uh, wat dat betreft ook best wel in het verlengde. Ja. En ik heb ook in Duitsland... Uh, uh, meerdere keren gezien hoe dat daar ging. En ik dacht van, Want in nou, Duitsland is, is men ons uh, voor ja, geweest, dus hè? He? Ja, uh, uh, afgelopen uh, december hebben ze daar 40 jaar trauma mm. of uh, he, Lufthretung hebben ze daar uh, gevierd. Dus die zijn ons iets voor uh, geweest. En je zag daar het nut eigenlijk ook? En daar zag je al eigenlijk het nut. En toen dacht ik van, ja, dat, dat moet toch ook eigenlijk in Nederland uh, kunnen? Nou... Toen hebben we uh, prachtig uh, de gelegenheid gekregen... om in 1995 dat uh, experiment in het fusiekhuis te doen. Ja, met het gevolg dat er nu uh, op vier stations trauma-helikopters ja. staan... anno 2011. Waar staan ze precies, Daan? Ja, nou, er staat er een in Amsterdam, die staat bovenop het Fusiekehuis. Er staat er een in Rotterdam, die staat op het Vliegveld 16hoven... of Rotterdam, de uh, Heek Airport, zoals het tegenwoordig zo mm -hmm. mooi heet. Dan de helikopter die bij het uh, Universitair Medisch Centrum Sint Radboud hoort... Die staat op de vliegbasis Volkel. En dan hebben we de helikopter in Groningen. Die staat bovenop, ook op het ziekenhuis, op het UMCG. En vanaf daar kunnen jullie heel Nederland bestrijken, als het ware. Ja. Uh, maar hoe, hoe gaat het dan? Uh, jullie vliegen naar een ongeluk. Ik hou het maar weer op Utrecht, dat ligt centraal. Uh, stel, jullie zouden daar een patiënt moeten oppikken, hè? Brengen jullie die dan terug naar nou het zal Amsterdam zijn vanuit Utrecht? Of brengen jullie die dan voor de zekerheid maar naar het uh, Universitair Medisch Centrum in Utrecht zelf? Nou, wat we doen is. Uh, we, we werken altijd samen met de ambulance-dienst. En uh, samen maken we dan ook een plan. En je kijkt altijd uh, naar. Uh, Waar breng je die patiënt naartoe? Uh, naar de dichtstbijzijnde, adequate plek... waar die patiënt uh, uh, ja, optimaal behandeld kan worden. En dat, en dat kan... kan voor een hele uh, uh, lichtgewonde patiënt... best het, uh, het, ziekenhuis, het streekziekenhuis zijn vlakbij. Uh, maar over het algemeen worden wij natuurlijk bij de zwaardere uh, ongevallen... en bij de zwaardere zieke mensen geroepen. En dan zie je toch dat je heel vaak al naar een gespecialiseerd traumacentrum gaat... in het geval van ongevallen. En daar kun je altijd landen? Uh, Stel dat je met die, die... helikopter verder gaat... De meeste wel, de, de meeste wel. Uh, ja, da, Daan kan daar beter uh, een oordeel over vellen. Dan? Ja, er wordt druk aan gewerkt. Nog niet alle uh, traumacentra zijn voorzien van een landingsplaats. Uh, maar er wordt wel heel hard aan gewerkt. Dus, uh... Nou begreep ik dat het uh, medisch centrum Twente in Enschede... dat daar zonnepanelen jullie een beetje de weg zitten. Dus dan kom je aangevlogen en dan word je verblind door de zonnepanelen. Nee, nou, dat is, dat is een papieren situatie. Want er is gewoon een prachtig helikopterdek... wat daar ligt, wat we gewoon uh, gebruiken in de praktijk al een aantal jaren. En we praten hier, uh, zeg maar waar het in de krant over ging... dat ging over de nieuwbouwplannen die er waren... Dus daar hebben jullie nog wel wat invloed op, waarschijnlijk? Nou ja, wij, wij worden wel eens gevraagd om, om daar advies over te geven. Meer doen wij niet, want uiteindelijk is het de totstandkoming van zo'n dak... is niet onze taak. Eh, dat is het nee, waar. maar ik kan dat me wel voorstellen een... dat, jullie, ja, dat jullie daar belang bij hebben. Um, om je werk we, uit te kunnen oefenen. Uiteraard hebben we daarbij belang bij en we promoten dat ook. En dat is ook de reden van waarom we uh, om niet advies geven aan ziekenhuizen... die daarom uh, om vragen om advies... Uh, maar uiteindelijk is ze, zeg maar, ja, het inrichten van zo'n heliehaven en alle uh, regelgeving die erbij hoort is een taak van de provincie, van de overheid en ja, van het ziekenhuis zelf. Ja, dat is hun verantwoordelijkheid. Ja. Maar op dit moment geen problemen dus in de, in de NCD. Als er nou een, een, een bericht binnenkomt dat er een groot ongeluk is gebeurd, of dat er een calamiteit is, je had het over zo'n zieke kindje uh, dat je een paar maanden geleden hebt geprobeerd te redden. Um, hoe bepaal je nou... Of jullie inzet nodig is, of de inzet van een ambulance... of dat je het af kunt met de huisarts. Ik bedoel, wie bepaalt dat uiteindelijk? Nou, dat, dat is uh, een heel belangrijk iemand. Dat is namelijk de centralist van de meldkamer ambulancezorg. En we hebben in Nederland hebben we op dit moment, en dan moet ik even niet liggen... Uh, 25 uh, meldkamerregio's. En we hebben ook nog een landelijke meldkamer uh, als 26 uh, erbij. Maar uh, die mensen die daar werken, die krijgen de 112-melding binnen... En die nemen aan, die vragen uit. Die vragen wat is er precies gebeurd. En die bepalen uiteindelijk welke hulpverlening er naartoe gaat. En dat, dat gaat voor medische spoedgevallen gaat er altijd een ambulance naartoe. En afhankelijk van een aantal criteria... die we nu op dit moment ook landelijk aan het, nog weer aan het bijstellen... en aan het verfijnen zijn wordt dan uh, ook besloten om in bepaalde gevallen... naast de ambulance meteen ook de helikopter te sturen. En wat zijn de belangrijkste criteria wat dat betreft? <hijen> nou, Dat zijn meestal bewustloze patiënten... in combinatie met uh, problemen met de luchtweg, met de ademweg... Uh, of met de bloedsomloop of met het, het neurologische... dus met de hersenen. Uh, nou, die combinaties, dat, daar, daar krijg je een aantal uh, standaardvragen uit. Als daar positief op geantwoord uh, wordt dan zegt uh, Centralist, van: dit, de kans is groot dat dit zo ernstig is... dat er meteen een MMT bij moet uh, en dan allemaal is ons gelijk mee. En dan gaat dat belletje weer en dan zitten ja. jullie binnen twee minuten... zoals Daarnet ja. zei, in die, in die helikopter. Ja. Maar uiteindelijk, Darimi, ben jij degene die bepaalt... of die helikopter dan wel daadwerkelijk opstijgt of niet? Ja. Alle medische noodzaken uh, ten spijt. Ja, dat klopt. Wij zijn, ja, de gezagvoerder is eindverantwoordelijk... voor de vluchtuitvoering en dus ook voor de veiligheid... En ja, een van onze taken is dat we ook wel eens uh, tegen de dokter moeten zeggen... van, ja, het weer is nu te slecht, we kunnen helaas niet vliegen. Mist, storm? Ja, mist, storm. Maar daar ja. hebben wij een trucje op gevonden. Oh, en wat is dat trucje dan? <laughs> Want we hebben ook nog een auto met uh, professionele chauffeurs... die ons dan uh, op de, uh, over de weg... Alsnog naar die patiënt. Uh, we zijn natuurlijk niet voor één gat gevangen. Nee, dan ben ik weer gerust gestart. als het mistig is en mij overkomt wat ergens. Dan ja. reken ik op die auto. Duurt het duurt iets langer, maar... Maar uh, toch, maar ja, toch. Dan, dan stijgen we jullie op en dan... Uh, daar, je hebt hem meegenomen. Gaan deze helm op, hè? Wil je hem eens opzetten voor me? Ja hoor. Dan je dan me dan nog, nee, trouwens? Dan hoor, dan hoor ik je niet meer. Oké. Okay. Uh, nee, dus daar gaat even Daar gaat de, de, gaan op daar gaat de, de helm op. op. Een gele helm, die valt op. Ik ga er even op kloppen, dan kan ik het toch niet laten. Wacht even. exemplaar. En, en iedere passagier heeft, heeft uh, zo'n helm op? Nou, de passagiers eigenlijk niet. Maar ja, Jij ja, als dokter moet ja, zonder ja, ja, helm als doen? Dokter of, hebben ook, of eigenlijk wel, moet ik zeggen. Ja. Want de dokter is wettelijk gezien een passagier. Maar die, die heeft ook een helm. En die helm heeft, uh, heeft eigenlijk twee functies. Eén, hij maakt het mogelijk dat ze met elkaar communiceren in een helikopter. En hij zorgt ook voor een stukje veiligheid. En dat doet hij door dat... Uh, er zitten twee uh, visors in. Ja, twee, ja, een zonnebril en ja. ook een, een heldere bril. Dat is een vizier waarmee je ogen beschermd worden... Um, want helikopters botsen ook wel eens met vogels, uh, maar, bijvoorbeeld. Um, en daarnaast is het zo dat de helmen aan zich natuurlijk ook... ja, uh, mocht er onverhoed iets gebeuren... Uh, ook jullie weer veiligheid. Ja. Ja. Nou, nou vertellen jullie zo over je werken. Jullie vertellen er uh, uh, met humor over, met, met, met ook wel een zekere afstand. Maar als ik hoor wat jullie moeten doen... dan uh, moeten jullie behoorlijk stressbestendig zijn. dan refereer ik over even aan dat liedje van Reinhard May. Uh, jullie lijken me ook wel van die mannen die dan s'avonds in het rapportje zeggen niks bijzonders voorgevallen vandaag. Maar is er nou een inzet, en dan begin ik even bij jou Jens, een inzet die je echt nooit zult vergeten? Ja, ja ik, heb, ik heb er wel meerdere. Uh, dat zijn toch vaak de inzetten met kinderen. Uh, ik kan me heel goed herinneren, en dat is ook heel recent... Uh, nog weer naar boven gekomen een inzet met een kindje wat uh, heel erg benauwd was. Die was bij zijn opa en oma aan het spelen met, uh, met speelgoed van de speelgoedboerderij. En uh, een jongetje van 18 maanden. En die had uh, een speelgoedbeestje ingeslikt. En die was blauw als een boom, uh, lag hij op de bank. En uh, huisarts erbij, konden er niks mee. Uh, ambulance erbij. En wij waren binnen vijf minuten vliegen ter plaatse. En we hebben dat uh, jongetje toen onder narcose gebracht. Uh, op zo'n manier dat hij wel zelf bleef ademen. Uh, we hebben met een kijkertje, een soort spatel met een lampje... hebben we in zijn keel gekeken. En toen zag ik een uh, pootje uh, uit de, tussen de stembanden vandaan uh, komen. Uh, een heel speciaal tangetje gepakt. En uh, zeg maar dat kind onder narcose uh, het beestje uit de luchtpijp uh, getrokken... Er kwam er een speelgoedschaapje in. En, oh. nou, wat blijkt nu, dat uh, hij heeft het overleefd. Omdat dus als hij op zijn buik lag, dan kon hij tussen de pootjes van de, het beestje doorademen. Maar op het moment dat je hem op zijn rug draaide, ja, dan uh, zakte dat weg in het zachte gedeelte van het achterste gedeelte van de luchtpijp. En dan werd de hele luchtpijp afgesloten, dus dan stikte hij. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we dat uh, onder narcose, het beestje eruit gehaald. En zijn we met de helikopter met het kind naar het ziekenhuis gevlogen. Het kind is uh, een nachtje ter observatie geweest. De KNO-arts heeft ernaar gekeken. en Het kind is de andere dag weer uh, naar huis gegaan, uh, gezond. En inmiddels is dat bijna uh, negen jaar geleden. En vorige week kwam nu zelf de jongen uh, bij de trauma langs op visite. Want hij uh, moest een spreekbeurt houden over de traumahelikopter. Ja, dat zijn wel de ja, uh, gevallen die erbij blijven. Ja, hou ja. je dan droog? Jawel, je bent wel droog, maar uh, je bent natuurlijk apen trots En uh, het helpt je ook om uh, de ellende en ook uh, ja, de eindigheid en de ontluistering soms van het leven... Uh, wat je bij uh, toch uh, heel veel uh, inzetten ziet, uh, om dat uh, uh, te verwerken. En dit is wel het tegengewicht waardoor je het wel volhoudt. Ja, Daan, wat cijfers tot slot. Um, hoeveel kost een inzet van een trauma-helikopter? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. <laughs> <laughs> maar bij benadering... Ja, dat, is, dat is lastig te zeggen. Zeg maar, in Nederland is er één budget voor die trauma-helikopterzorg... Uh, zeg maar, wat, uh, wat er aan wordt uitgegeven. Uh, en daar moeten we met z'n allen alles van doen. Dus ik kan niet zeggen wat één inzet kost. Maar kun je wel zeggen hoe in jouw belevende de kosten-batenverhouding is? Nee, ik vind het niet iets voor mij om te zeggen als vlieger. En de kosten-batenverhouding, uh, dat is iets dat moet de maatschappij bepalen... En voor mij zijn dat in eerste instantie de medici. Want die kunnen daar een gefundeerd oordeel over geven. Die hebben de expertise en de kennis om die afweging uh, te maken. Ik vind dat niet aan mij. Maar het duurder dan een ambulance? Ik, het is duurder dan een ambulance. Maar het gaat natuurlijk om van hoe, be hoe beleef je zoiets en wat maak, wat maak je mee. En ik denk dat één gered kind ja, is, de kost, is de moeite gewoon waard. Ja. Ja, al is het maar voor die vader en moeder die je blij maakt. En voor het kind wat na negen jaar nog eens een keer terugkomt. Jens? Ja, kijk als hulpverlener en betrokkenen uh, sluit ik me daar natuurlijk bij Daan aan. Aan de andere kant heb je ook een verantwoordelijkheid als je dat kijkt in, in, in macro-economische aspecten. En uh, uh, dat is natuurlijk heel lastig. Dat kunnen wij niet doen omdat we er zo dicht bovenop zitten. Aan de andere kant moet je daar wel gewoon heel droog naar kunnen kijken. Van wat kost zo'n uh, voorziening nou? En uh, ja, wat levert het op? Nou en dan denk ik, uh, dat is altijd heel moeilijk. Want dat, dat is uh, heel ingewikkeld. Maar uh, ja, een aantal mensenlevens uh, per jaar, uh, dat, dat is al, uh, al uh, denk ik, dat haalt de kosten er al, al ja. bijna. Ja. U hoorde een gesprek van Helco Span met uh, de uh, pilo piloot Daan Remy. En Jens Valk, arts op een trauma-helikopter, ook vandaag trouwens weer een trauma-helikopter ingezet. Toen een vrouw gewond raakte in uh, Oostvoorne die door koeien, waarschijnlijk op hooggeslagen koeien, uh, zwaar gewond is geraakt. U heeft ongetwijfeld meegekregen dat er grote nervositeit heerst rondom de euro. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... hebben vanavond drastische maatregelen aangekondigd. De Frans-Duitse vriendschap moet een ondergang van de muntheinheid afwenden. In twee uur van Casaloune wil ik zometeen met u praten over vriendschap. Heeft u wel eens een vriendschap moeten redden? Welke crisis heeft u met uw vrienden... Overleefd. Verhalen over vriendschap willen we graag horen op 0800-1121, 0800-1121. Twitteren kan, hashtag Kazeloenen of hashtag Dumosh, mailen kazeloenen Vriendschap, dat is het onderwerp waar we zo meteen in het tweede uur van Kazeloenen uitgebreid over willen gaan praten met u, 0800-1121. Om 1 uur dus is de NCV weer terug op deze zender Radio 1. U kunt eerst luisteren naar de VPRO met de hoorspelkern. En daarna zijn wij er weer. Graag tot zo.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 De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio Unie. Met Peter tenel. Uit het historisch archief nummer HAC357. Datum 24 oktober 1966. Zendt gemachtigde NCRV. Omschrijving de oprichting van politieke partij D66. Na het initiatiefcomité D66, mensen die verontrust zijn... over de ernstige devaluatie van de democratie... is nu besloten de partij D66 uh, te organiseren en op te richten. Uh, het is nu een partij, maar wat wil dat nou zeggen... dat u vooral geen splinterpartij wil worden... Ja, we hebben dat van het begin af aan in het appel duidelijk gesteld. Eh, het heeft weinig zin om bij het politiek toch al zo verbrokkelde Nederland... nog weer met een kleine partij in het parlement te verschijnen. Eh, we dachten dat het eerlijk was om in dat appel dus dadelijk al te zeggen... Eh, we dachten ook dat het een volkomen nieuwe benadering was... Van, van het oprichten van een nieuwe politieke beweging om het al dus aan te pakken dat men zegt, eh, wel nu, eh, wij wensen dat niet... wij houden dus eerst een soort politiek marktonderzoek, zou je het kunnen noemen... wat wij dus in, met dat appel hebben gedaan. We meten de adhesie, pas daarna gaan we kijken of we een partij gaan oprichten. He? We hebben die adhesie dus gemeten via eh, dat appel... wat verspreid is eh, in een oplage van 20.000. Daar is ongeveer eh, 12.000 13.000 van verkocht... We hebben daar een, een respons op gekregen van ongeveer 20%. Dat is eh, een, een gewichtige factor geweest waarop we hebben besloten om hiermee door te gaan. Op de persconferentie van vanmiddag is gebleken dat uh, het bestuur zich nogal distantieert van dokter Anders Gruiters, ex-VVD'er en uh, nogal woordvoerder geweest van de partij D66. Uh, hoe staat u daar tegenover? En vooral tegenover zijn uitspraak dat bij minder dan zes zetels bijvoorbeeld... de partij niet door zou gaan en dat uh, zou verzocht worden de zetels weer ter beschikking te stellen. Wij distancieren ons in het geheel niet van de uitlating van dokter Anders Schruiters. in die zin... Dat wij dat daar nu allemaal niet mee eens zijn. Wij distancieren ons er alleen in deze zin van: dat dit een beslissing is die pas over, over geruime tijd zal worden genomen door het gehele congres. Dat iedereen daar zijn mening over kan, kan geven, ook dat er anders grijpt. En van, van distancieren in de zin van vijandigheid, zoals u dat suggereert, is dus, dus bepaald geen sprake. Heeft de partij D66 een politiek credo? Kunt u stellen, wij zijn links, rechts? Nee, dat, uh, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet, niet willen, willen zeggen. Links en rechts zijn zijn zo beladen. Uh, begrippen dat ik dat, dat, ik dat uh, werkelijk, dat zijn zulke grove en verouderde begrippen dat ik dat niet zou willen zeggen. Uh, uit het hele appel blijkt, dacht ik, een, een volstrekt ondogmatisch zakelijke, reële aanpak van de politiek. Wel nu dat zal ook op het sociaal-economische vlak het geval moeten zijn dan zal het soms nodig zijn dat men, wat men daar nu noemt, een linkskoers koers zal moeten varen een andere keer zal het gewoon doelmatiger zijn om wat men nu met rechts aangeeft. Dinsdag 27 december, kwart over zes. Dames en heren, goedenavond. Allereerst het congres van D66. Wij verbinden u met Henk van Hooren in Amsterdam. D66 gaat meedoen aan de verkiezingen. Het politieke programma is gereed. Aan de kandidatenlijst wordt op dit moment nog gewerkt. Het congres heeft weer een rumoerig karakter gehad. Bij de behandeling van de amendementen werd gebruik gemaakt van een stemmachine... Die moest steeds opnieuw geëikt worden en dat had soms een merkwaardige uitslag tot gevolg. Bijvoorbeeld toen het aantal Vriezen in de zaal werd bepaald. Uh, we hebben 10% Vriezen en 95% ja. niet meer. Tijdens een andere test bleek dat 38% van de aanwezigen een doctoraal examen had behaald, 62% niet. Voor het aannemen van het gehele politieke programma was een tweederde meerderheid nodig. De spanning was voelbaar toen aan de stemcommissie werd gevraagd. Dat u nou de stemuitslag bekendmaken? 96% voor, 4% tegen. Er volgde een langdurig applaus. Het laatste woord aan voorzitter Van Mierlo. D66 is geen volksbeweging of pressure group. Hans Van Mierlo is van mening... Dat hij dan voor mij beantwoord wordt... dat er een bewaker moet zijn van de discussie die op het ogenblik is ontstaan... En die bewaker moet volgens mij D66 zijn. Wel. Uh... En zo is, is de moeizame geboorte van D66 bijna afgelopen. Eindelijk. Dit was Amsterdam. Vluchten kan niet meer.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 Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.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 kan niet meer Hier in Holland sterft de laatste vlinder Op de allerlaatste bloem En alle muziek die overblijft Is de supersonische boem. Vluchten kan niet meer Ik zou niet weten waar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 Jenny Arjan en Frans Halsema in Vluchten kan niet meer... van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Zo is het toevallig ook nog eens een keer... Bij uitzondering een fragment uit een televisieprogramma. Het satirisch programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer... dat door de Vara tussen 1963 en 1966 werd uitgezonden. In de tune de zangstem van Joca Barretti. in een sketch de stemmen van Joop van Tijn en Gerard Reven... Zo is het toevallig ook nog eens een keer Op deze foto uit het parool ziet u hoe prinses Beatrix verleden week in Amsterdam, haar auto, die toen nog heel was, parkeerde op een plek waar parkeren verboden is. Alle andere auto's die daar stonden kregen een bon op de voorruit geplakt, alleen de haren niet. Hoe zou dat nu gekomen zijn? U denkt misschien dat het zo gegaan is. Nou, die uh, Volkswagen hebben we dan gehad en nou krijgen we hier die... Uh... Die Volvo, dat is A, A. Hé, hey, wacht even. Dat is een nummer van het Hof. Groene Volvo. Dat is Beatrix. Mmm, linkensoep, linkensoep. Dan krijgen we hier dat opeltje. Dat is dan... Kan natuurlijk zijn dat u een heel ander idee hebt. Zo, die Volkswagen hier hebben we gehad. Dan krijgen we hier, dat is die Volvo... A, ah, A... Ah. Hé, hey, wacht eens eventjes. Dat is Beatrix. Oh ja, prinses of geen prinses, de wet is de wet hoor. Nee, ik laat me eigenlijk niet kennen. A, ah, A, ah, negen, negen. En dat was te om... Oh, mijn diensttijd is al lang om. Wegwezen. Je zou natuurlijk ook kunnen denken dat het zo gegaan was. Nou, dan hebben we hier die... Dat volkswagentje hebben we gehad en dan krijgen we hier. Dat is een volvootje. Ah, ah. Wacht even. Ach, god, die schat. Zeker geen kwartje voor het parkeermeter. En die staat nog helemaal scheef ook Dat wagentje van de. Ja, het is ook moeilijk hè als je zo'n. als je helemaal geen normale jeugd hebt gehad. Hè. Het is... Dat is zo'n lievertje, hè? Ja, maar was ik nou ook weer gebleven? Het is... kan natuurlijk ook heel anders gegaan zijn. Ja, dan hebben we hier die Volkswagen gehad. Ja. En dan krijgen we hier, krijgen we... Dat is een Volvo AA. Wacht eens, hé! Hey, dat is Beatrix. Wat een schandaal. Als die andere auto's niet zo verkeerd geparkeerd stonden... Daar had zij nooit haar autootje de scheef in hoeven zetten. Nou, maar die krijgen allemaal eventjes een duim hoor, dat zal ik voor zorgen. Dit is natuurlijk allemaal fantasie. We weten namelijk hoe het gegaan is. Die agent heeft gewoon zijn gezonde verstand gebruikt. Nou, dan hebben we hier dus die Volkswagen gehad. Ja. En dan krijgen we hier, het is een Volvo. A, ah, A, ah, A, ah, A. Ah. Hé. Hey. Dat is Beatrix. Ja. Moet ik nou, of moet ik niet? De commissaris heeft gezegd, elke cent parkeerboete die we binnenhalen, dat is meegenomen, want we hebben het geld bitter nodig. Maar de prinses, die krijgt drie ton per jaar van onze belastingcenten. Dus die zevenhalve gulden, die zijn eigenlijk al van ons. Koppie, hè, koppie. Nou, dan ga ik maar door in de particuliere sector, hè? Dat... Ja, ja. Zo is het ook nog een keer. Ongeveer 300 mensen, vermeld bandje 3552 uit het geluidenarchief, zijn samengekomen om om precies 42 grappen te lachen. Maar dat moet in een kleinkunstland als Nederland ook in de jaren 60 geen probleem zijn geweest. De beste docent aan de kleinkunstacademie heet al decennia lang Johan Kalfijn. De voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.